Het is zes uur, en even Brakel met het NOS-journaal. Ierland gaat voor het eerst onder strikte voorwaarden abortus toestaan. Abortus is bijzonder omstreden in het streng katholieke land. Ierse vrouwen weken daarom uit naar Groot-Brittannië. Het debat erover laaide vorig jaar weer op... toen een zwangere vrouw overleed na een bloedvergiftiging. Een abortus had haar leven kunnen redden, maar artsen weigerden die uit te voeren. PvdA-vicepremier Ascher wil zelf geen premier worden. Na nieuwe verkiezingen laat hij het premierschap liever over aan PvdA-leider Samson, zegt hij tegen de NOS. Volgens Ascher lijkt Samson bereid de lijst te trekken en wordt hij dan hopelijk ook premier. Hij zegt elke dag hard te werken aan de problemen van Nederland, zoals de werkloosheid en de stagnerende economie. Het treinverkeer van en naar Den Bosch ligt langer stil door uitgelopen werkzaamheden. Dennis verwacht dat pas rond half zeven de eerste treinen kunnen vertrekken. Het station is sinds gisterenmiddag volledig onbereikbaar met de trein. Er wordt gewerkt aan een betere doorstroming van het treinverkeer. Dennis zet bussen in. Het verkeer op de A12 heeft tot diep in de nacht last gehad van een botsing. Doordat er nog onderzoek moest worden gedaan, waren urenlang alle rijstroken dicht. Aan het eind van de avond werd één rijbaan vrijgegeven... en rond vier uur was de weg weer vrij. Een vrachtauto botste gisteravond op een andere truck. De twee chauffeurs zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij een gevangenisuitbraak op Sumatra in Indonesië... zijn vijf doden gevallen, onder wie drie bewakers... 200 gevangenen zijn ontsnapt na rellen. Ook een aantal terroristen wisten te ontkomen. De gedetineerden zijn boos omdat het complex veel te vol zit. Ongeveer 15 bewakers werden korte tijd gegrijzeld. Zeker 55 ontsnapte gevangenen zijn alweer opgepakt. Het weer nog, eerst nog kans op motregen, later af en toe wat zon. Maar ook veel bewolking. Het wordt tussen de 17 en 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goedemorgen, het is vrijdag 12 juli. Zijn we er weer in getuind of wil fauna beheer, dat beweert dat de wolf een grap is, gewoon een graantje meepikken van de zomerpubliciteit? We stellen ons deze uitzending kritisch op. En wolf of geen wolf, er is wel een nieuwe blauwe planeet ontdekt. Grote vraag, wat voor kleuren kunnen we nog meer verwachten in het heelal? Vice-premier die spreekt zich uit over de Eerste Kamer, dat is geen probleem. En u hoorde het net ook al. Hij wil geen premier worden. De Leeuwinnen hadden de Duitsers bijna te pakken. Notabene in de laatste minuut, maar ze beten niet door. Bleef 0-0. volgende wedstrijd is tegen de voetballers van Noorwegen. De Tour is ook vandaag weer zo plat als een pannenkoek. En dus maken we ons opnieuw op voor een sprintduel. Tot half tien is dit het NOS Radio 1 Journaal. En dan beginnen we met het duo Wax. Graham Goldman van Tennessee en Andrew Gold. bekendste hit is misschien wel Bridge to Your Heart uit 1987. Dit is Right Between The Eyes. Between the eyes was dat. Tijd voor het nieuwsoverzicht. De meerderheid van het Ierse parlement heeft vannacht voor een wet gestemd... die abortus toestaat als bijvoorbeeld het leven van de moeder in gevaar is. Abortus is zeer omstreden in het streng katholieke land. Maar uiteindelijk stemden 127 parlementariërs voor de wet en 31 tegen. Item number 19, a protection of life during pregnancy bill 2013, fifth stage. Uh, talk 127, Neil 31. The bill is passed. Ierland was het laatste land in de Europese Unie dat abortus nog niet toestond. De de, het debat over abortus leidde vorig jaar weer op in Ierland toen een zwangere vrouw overleed na een bloedvergiftiging. Een abortus had haar leven kunnen redden, maar artsen weigerden die uit te voeren. Zo'n 500.000 mensen op het platteland van Nederland hebben geen internet... of hebben een slechte internetverbinding. Als daar niet aan wordt gedaan, trekken volgens onderzoekers... van de Rijksuniversiteit Groningen steeds meer mensen weg van het platteland. Vooral in Groningen. Voor deze boer is goed internet belangrijk voor zijn werk. Uh, ze willen graag onze leverancier, dat hij van, vanuit kantoor hier uh, meekijkt... tenslotte al vanuit, vanaf kantoor kan zien welk het probleem is. En misschien niet mogelijk oplossen, hoeft de monteur niet te komen. En door het trage internet... Uh, dat je soms veel moeilijker de klimaatbeheersing in de stallen niet, vanaf dan niet, niet aan kunt sturen. Dat wordt in de toekomst ook belangrijk. Voor de kabelbedrijf is het buitengebied vaak te onrendabel om breedband internet aan te leggen. Maar het hapen om de internet kan grote gevolgen hebben voor het platteland, verwachten onderzoekers van de Universiteit van Groningen. Om het grootste gedeelte van de bedrijven en de mensen goed internet aan te bieden... voor Groningen we denken een miljoen of vijftien. Dan zou je landelijk zou je op iets als 200 miljoen of zoiets terechtkomen. Dat soort orde van groot, een paar honderd miljoen. En als je dat niet geeft? Eh, dan eh, krijgen we een verdergaande leegloop van het platteland... en minder economische activiteit op het platteland... en een kwijnende agrarische sector. Een mobiel internet blijkt geen oplossing. Volgens KPN is dat niet betrouwbaar genoeg... en heeft het veel te weinig capaciteit. Vicepremier premier Asscher heeft niet de ambitie om premier te worden... zegt hij in een gesprek met het NOS Radio 1 Journaal. Bij nieuwe verkiezingen laat Asscher het premierschap liever over aan PvdA-leider Samson. Hij werkt liever aan de problemen waar Nederland mee kampt, zoals de werkloosheid. En al die andere dingen die, die soms in dat Haagse een rol spelen... daar hou ik mij niet mee bezig. Dat vind ik zonde van mijn tijd. En daar ben ik ook niet voor naar Den Haag gekomen. Juist dat element spreekt mij in de politiek niet zo aan. Wat me heel erg aanspreekt is dat je met een groep mensen probeert er het beste van te maken in het belang van Nederland. Later in deze uitzending het hele interview met de vicepremier. De dode wolf die is gevonden bij Luttelgeest... is daar zo goed als zeker neergelegd bij wijze van grap. Dat zegt vauna-beheer Flevoland. Mensen die hebben dat ding ergens gevonden. Dan wel in Duitsland, dan wel in Polen. Er werken heel veel uh, Poolse mensen in de buurt van Luttelgeest. En die kunnen meegenomen hebben, in de berm gelegd hebben... en zeggen, nou, laten we eens kijken wat er nu mee gebeurt. Nou, u ziet het... Ja, ik heb het inderdaad gezien, want dus iedereen valt over ons heen. Volgens de instantie had de wolf bijvoorbeeld een bever in de maag. Terwijl bevers in de omgeving van Luttelgeest niet voorkomen. Ja, Mulder van Naturalis vindt die theorie onzin, zei hij bij Knevelen van de Brink. Ik heb vorige keer al gezegd dat die jonge uh, wolven die uh, rondzwerven in, in West-Europa... dat die uh, per dag uh, 40, 50 kilometer lopen... dus. Moest kijken hoeveel bevers er dan in zijn bereik zaten. U zegt dat kan makkelijk? Ja, ja, ja dat is veel te lokaal gedacht. Van, ja, in de Noordoostpolder komt hij niet voor. Naar aanleiding van het dode dier wil de VVD laten onderzoeken... welke gevolgen de terugkeer van de wolf heeft... voor de volksgezondheid en de verkeersveiligheid. Pakken we de kranten er eens eventjes bij van uh, van ochtend. Ze worden net uh, binnengebracht. Nou, te beginnen is eventjes de Telegraaf. Zorgkosten plotseling lager. Ziekenhuis minder vaak bezocht. Voor het eerst in jaren lijkt de trend van stijgende zorgkosten gekeerd. Er is dus minder vraag naar zorg in ziekenhuizen. En betere fraudebestrijding die zorgen ervoor dat er miljarden minder worden uitgegeven aan geneeskunde. Goed nieuws ook voor het kabinet. De Volkskrant dan. Die heeft het over het hulpgeld. Hulpgeld ingezet bij militaire missies. Ontwikkelingsgeld mag vooral voortaan gebruikt worden om militaire missies en soldaten te betalen. Daar schrijft de Volkskrant over. Het algemeen dagblad heeft een oproep van twee politici, Borst en Dupuy, D66 en de VVD. Die roepen predikanten op om de vaccinatie te adviseren. Politici en uw kinderen in. Dat is de kop waar het AD mee opent. Er staat ook nog een bericht over een lange file door een flitscamera. Want het is niet zomaar aan de hand, want voor de vijfde keer in 16 dagen heeft de snelheidscontrole van de politie op de A13 een forse file veroorzaakt. Ondertussen trouwens heeft de politie excuses daarvoor aangeboden. Dagblad Trouw begint met dat energieakkoord... wat vandaag formeel moet rondkomen. Windmolens verdringen kolencentrales, dat is de kop in Trouw. Het energieakkoord is op hoofdlijnen rond... en de uitwerking volgt na de zomer. Maar een groot deel van die uitwerking zien we al in Dagblad Trouw. Metro heeft een bericht over vakantie. Vakantie in Bulgarije nog steeds voor een prikkie. Want voor een goedkope strandvakantie moet je naar Bulgarije. Blijkt al. Allemaal uit een prijsvergelijking die vandaag gepubliceerd wordt... in de reisgids van de Consumentenbond. En uh, dan kan je helemaal vergelijken. Het staat ook allemaal in de metro. Hoeveel geld je bij het kwijt bent voor een mandje boodschappen? Nou, nog één bericht uit de Telegraaf. Is Eigenlijk wel het bericht en uh, hetgene waar het vandaag over gaat. Tourcoorts dankzij Oranje Renners. En waar bestaat die Tourcoorts dan uit? Nou, uit grote televisieschermen. Die zetten we neer op bijvoorbeeld de campings bij uh, kroegen. Overal willen we ons... Onze Mannen zien onze helden. Toerkoorts neemt toe en het is in jaren niet meer het geval geweest. Het NOS Radio 1 Journaal. The flame on it. Charles Bradley was dat. De economie in Portugal die zit muurvast. Het land probeert uit de crisis te komen... maar kregen vorige week ook nog eens een keer een politieke crisis bovenop. Ondertussen proberen de Portugezen vooral het hoofd boven water te houden. Er is één regio in het noorden van het land waar het minder slecht gaat. Daar leven zo'n 16.000 mensen van de schoenenindustrie. Correspondent Jessica van Spengen ging kijken in een fabriek... in het plaatsje Velkijrasch. Wat bent u aan het maken? Ze heeft stukjes leer hier onder de naaimachine. En daar zet ze kleine etiketjes op. Allemaal meisjes op een rij met grote naaimachines. Allemaal stukjes leer, met daarop met krijt aangegeven waar ze moeten naaien. Praticamente toda ja, familie. Eigenlijk mijn hele familie werkt in de schoenenfabriek. Ik in Velgedes, En Jaria ook Calçado, staat tudo na de Calçado. Ja, hier is dat heel normaal. Iedereen is eigenlijk afhankelijk van de schoenen. Ze maakt kleine stukjes klittenband aan deze gimpen. Gaat als een trein hoor. Dat doe je heel snel, hè? Eigenlijk hoef ik het er alleen maar tussen te leggen, zegt ze. De machine doet de rest. Jong meisje nog, hoor. Zit hier in een geel jasgordje. De laatste van de rij met naaimachines. Teenslippertjes aan. Hoe jong ben je? Ik ben 24. 24. Ben je blij met uh, dit werk? Ze aarzelt heel even, maar ja, zegt ze, ze is er blij mee, ze glimlacht. Ja, veel van deze mensen zijn blij dat ze een baan hebben, maar ze zijn ook nodig, want in tegenstelling tot andere regio's in Portugal steeg de werkgelegenheid hier met 20%. Vooral door de lage loonkosten kunnen ze hier concurreren met landen als China en India. Our market is very small, so we cannot survive only with what we do for our market. We need to expand our industry outside. Sylvia Marinho is hier commercieel directeur van deze schoenenfabriek. Wat zij zegt is dat zij niet alleen maar zich op Portugal hebben gericht. Ze zijn heel snel ook naar buiten gaan kijken. Ze exporteren veel. Engeland, Nederland, Denemarken, Europe, even outside Europe. Maar willen ook eventueel nog verder weggaan. Er staat hier chevette uit te snijden. A seguir ben je de costura costuur en montage. Dan straks worden al deze vormpjes in elkaar gezet als schoenen. Desde ik het heb geleerd, is dit een van de meesten die ik heb geleerd. de entiteit van patroons, de encarregados, het pessoal. A ja, nivel geral is het een spektakel. Deze man zegt ik ben erg blij met deze baan. Vooral de voorwaarden hier zijn erg goed. Hij is blij met zijn baas. 507 euro. 507 euro verdient deze mevrouw. En hoe oud bent u? 35. En ze is 35. Kunt u rondkomen? De daar van rondkomen? Deze mevrouw zegt, ik heb geluk omdat het loon van mijn man hoger is. Deze mensen verdienen niet veel geld, hè? Het is niet een probleem van onze industrie, het is een probleem van Portugal. Het is minimum salary. Ja, Dit is bij ons het minimumloon. 500, 600 euro krijgen deze mensen. Dat is hier heel normaal. Wat doen jullie als bedrijf om het deze mensen nog een beetje naar de zin te maken? Een big, big uh, serious probleem was de increase of de taxis. Dus onze baas helpt ons, iedereen, met een extra bonus. Nou, wat de baas in ieder geval heeft gedaan is alle verhogingen van de belastingen gecompenseerd. En ze hebben transport voor free. Ze hebben hier ook een systeem van busjes. Ochtends wordt je opgehaald om naar het werk te komen, tussen de middag weer thuisgebracht om te eten. En op die manier hoeven mensen ook niet te betalen voor het vervoer. Ik kan me voorstellen dat veel mensen hier blij zijn dat ze werk hebben. Is het Porque hoje em Het gaat heel slecht in Portugal zegt ze. Wat ons hier nog helpt zijn de schoenen. Als die er niet waren, ja, waar zouden we dan zijn? Kijk uit voor uw vingers, hè? Ja, te dank u wel, zegt <laughs> Een reportage uit het noorden van Portugal. Waar er dus nog één industrie is die wel een beetje hoop biedt: de schoenenindustrie. De reportage die werd gemaakt door Jessica van Spingen. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. De Nederlands Nederlandse is goed begonnen aan het EK-voetbal in Zweden. De eerste wedstrijd werd met 0-0 gelijk gespeeld... tegen zevenvoudig Europees kampioen Duitsland. En er had nog meer in gezeten, weet ook bondscoach Roger Reiners. Ja, ik denk als je gaat kijken naar de kansen, zeker in de tweede helft... dan, uh, dan had dat zeker tot de mogelijkheden boord. Ja. Hoe dan ook. Het is een prima start van het toernooi, vindt ook de bondscoach. Nou, ik heb aan de voorkant gezegd. Uh, want er werd de vraag gesteld: Duitsland, eerste tegenstander. Uh, het, het gaat over. Het is een pool waar we in zitten. En, en je moet er gewoon uh, drie spelen. En, en je moet doorkomen naar, uh, uh, over drie wedstrijden gezien. Uh, het is een goed begin. Een, een begin ook, denk ik, waar je absoluut vertrouwen uit uh, uh, mag halen, moet halen. Uh, maar het is niet meer dan dat. Kirsten van der Ven had in de wedstrijd geen moment het idee dat Duitsland beter was. Nee, ik. Uh... Ja, echt twee jaar geleden dan liep je gewoon. Maar in de rust dacht ik, nou, ik ben eigenlijk nog helemaal niet moe. Terwijl voorheen dan pff, kwam je al puffend van het veld over naar één helft tegen de Duitsers. Dus dat is natuurlijk fantastisch dat we dat kunnen constateren dat we zo'n stap hebben gezet. Ook aanvoerder, Daphne Koster, is tevreden. Ja, nee, en als we het echt goed hadden gedaan, als we het, uh, het onze kans hadden benut, dan was het helemaal mooi geweest... Uh. Ja, we, we geloven als team zijn er geloven gewoon, uh, dat, er, dat er wat te halen valt. En het, uh, nou ja, er is enorm veel vertrouwen. En we zijn gegroeid en dat voelen we ook. En bij momenten laten we gewoon leuk voetbal zien. Nou, ik denk als we verder groeien het toernooi in. En, uh, ja, het vertrouwen wordt nog groter. Dat we echt uh, nou ja, wel tot leuke dingen in staat zijn. Alleen daar moet wel alles mee blijven zitten. Dat, dat, zeg, ik ook, dat zeg ik er ook wel bij. In dezelfde pool speelden Noorwegen en IJsland met 1-1 gelijk. Wielrenner Marcel Kittel heeft de twaalfde etappe van de Tour de France gewonnen. Het was alweer de derde ritzegen voor de Duitser van de Nederlandse Argos Shimano-ploeg. In de massasprint drukte hij zijn fiets net iets eerder dan Mark Cavendish over de finish. Today was het uh, yeah, uh, extra bonus om to, to Mark Cavendish uh, in een straightforward sprint. En ik ben heel erg trots op Een trotse Kittel, die zijn vaste compagnon in de laatste honderden meters voor de streep moest missen. Tom Velas trekt nog niet de sprint aan voor Kittel. Maar die voelde zich gisteren niet goed genoeg. Koen de Kort nam die rol van Velas uitstekend over. Na een kilometer of 70 uh, kwam Marcel naar mij toe en vroeg of ik uh, de laatste man voor hem wilde zijn. En uh, ja, ik, uh, ik wist niet zeker of ik, dat wel, uh, of ik daar wel goed genoeg voor was. Maar uh, Roy en Marcel gaven mij daar uh, heel veel uh, vertrouwen in. En uh, ja, uiteindelijk uh, denk ik dat ik het wel toon dat uh, dat het inderdaad een goede keuze was. Kittel is met drie ritzegers de beste sprinter van deze Tour. Zelf blijft hij nog een beetje bescheiden. Ik heb nu drie winnen. En ik denk dat ik kan zijn dat ik zo'n goede job heb gedaan. En ik heb drie keer zien dat ik de beste jongeren kan verslaan. Van ploegleider Rudy Kemna was deze etappenzegen de mooiste van de drie. Ja, ik denk dat het nu in een man tegen man gesprint, gesprint echt uh, heel duidelijk was. Kijk, gisteren zat er toch wel, of eergisteren zat er toch wel een smetje aan dat, uh, dat, dat het daar uh, uh, met de valpartij van Tom uh, een beetje een dubbel gevoel de eerste dag waren, waren er veel valpartijen waar de concurrentie weg was. Dit is echt de mooiste volgens mij. In het algemeen klassement veranderde er. Helemaal niets. Vroem blijft eerste, Bauke Mollema derde en Launesterdam zesde. Vroem verloor wel een belangrijke knecht. Het valt, Boorzenhagen Hagen kwam ten val en brak daarbij zijn schouderblad. Maar zoals ik zei, Bauke Mollema derde, Launesterdam zesde. Wout Poels staat ook hartstikke goed geclasseerd... in de, de rangschikking op dit moment in de Tour de France. En dus is er in Nederland sprake van een ouderwetse opwinding. We noemen het ook wel Tourkoorts. Jeroen Wielaert ging op zoek naar diagnoses... Het is er, het begint te heersen. Ervaring van Rob Harmeling, oud renner, op en af in de Tour. Jij hebt in Nederland het een en ander gemerkt. Ja, in Nederland uh, schuif ik regelmatig aan bij Tour de Jour. Dan dus zit ik in het hartje centrum van Utrecht. En je kunt wel merken, uh, Argos wint zijn etappes. En, uh, maar wat, wat de Nederlander nog mooier vindt... dat er gewoon twee Nederlanders in de top van de klasse klassement staan. met Bokemolen, maar nog steeds op de derde plek. En dan kun je wel merken dat de Tourkors weer snel gaat leven. En dan ook kun je ook weer zien hoe, hoe sterk het wielrennen is. Dat, die, die renners die hebben natuurlijk heel veel klappen gehad afgelopen winter. En dan uh, wordt er weer gepresseerd, ze spreken met de benen. En dan het, worden het, ze wordt het, uh, toch weer omarmd zeg maar, door het volk. Een ziekte die overwint... Nee, het, is het, het leven, vind ik meer, wat ook weer zijn wegbaan naar het goede. Toerkoorts. Het is een beetje een zeldzame aandoening geworden in Nederland. Nandolim, ploegarts bij vakantolei. Ja, het heeft in ieder geval een tijd geduurd voordat deze ja, toch wel infectieuze aandoening weer heeft mogen toeslaan in Nederland. Het is niet ernstig, maar Nederland staat er wel van op zijn kop en dan kunnen mensen van thuis blijven van het werk. Dat is, ja, is wel serieus. Kent u de verschijnselen, dokter? Ja, het begint eigenlijk al een paar weken van tevoren. Dan hoor je mensen praten over een rondje wielrennen. Nou, het zal wel weer allemaal. In Nederland zal weer een lachende derde worden of zo. Maar nou, we zien wel. In de winter was Nederland er helemaal ziek van. Maar dat komt door iets heel anders. Ja, dat is helaas iets waar ik liever niet naar terugkijk. Dat is uit het verleden. We moeten nu naar voren kijken. En we doen het heel goed. En je ziet, ja, het wordt gewaardeerd worden, weer herkend... En dat dan een, een, een ziekte toeslaat als de toerkoort, ja, dat is wel te verklaren. U noemt al wat veroorzakers: uh, de bacillen Mollema, Tendam en toch ook uit uw ploeg wout Pols. Ja, bacillen moet je normaal gesproken vertellen, hè? Maar ja, een ja, goede handhygiëne, goed handen wassen. Dokter Van Bommel van Belkin had spreekuur. Daarom voor een second opinion, maar even naar Argos. Naar dokter Chris Jansen. Tourcoorts. Hoe erg is dat volgens u? Ja, dat is toch wel eh, belangrijk om daar rekening mee te houden. De Tour is eh, de belangrijkste wedstrijd van het jaar. En dat geeft toch wel zoveel media aandacht en... Eh, extra stress voor die jongens... dat hun uh, rust een beetje in gevaar komt. Het slaat vooral toe onder het publiek. Ja, die die die, die, toerkors, die slaat ook... die jongens die merken dat... want dat, dat leidt gewoon tot meer aandacht... en uitvergroting van al hun uitspraken... en al hun dingen wat hun doen. En dat kan wel eens uh, stress en uh, koorts veroorzaken. Dus aan de ene kant helpen ze... Om het te doen verhogen. En aan de andere kant moet je de renners er tegen beschermen, dus. Ja, zeker weten. Dan moet je daar goed. Uh, daar moet ik veel paracetamol voor geven. Paracetamol, dat mocht je wel bij hebben. Dat mag zeker, ja. ja. Maar ze klagen er niet over de renners. Nee, want het is natuurlijk heel dubbel. Dat is een marktwaarde, maar het kan ook een marktwaarde omlaag halen. Wat moet je het publiek geven, of moet je het gewoon maar laten uitwoeden? Uitzieken. Ja, het publiek moet je, die moet je misschien fascineren. Lekker koortsachtig laten wezen. Ja, ja. ja ik denk volgende week wordt het wel uh, nog meer, ja. Het wordt inderdaad volgende week nog meer, want ik zit nog eventjes in de krant ook uh, te kijken. Er wordt een ware invasie verwacht van Nederlanders op de Alp En die gaan ze bovendien dit jaar twee keer op. En de verwachting dat de Nederlander gaat winnen, dat is niet zozeer een verwachting. Maar bij al die supporters gewoon een zekerheidje. Goed, de toerkoort neemt dus toe. De reportage was van Jeroen Wilaert. Dit is Radio 1. Mark Visser. Het treinverkeer van en naar Den Bosch ligt langer stil door de uitgelopen werkzaamheden. ProRail verwacht dat pas rond half acht de eerste treinen kunnen vertrekken. Het station is sinds gistermiddag volledig onbereikbaar met de trein. De NS zet bussen in, Zometeen in het Radio 1 Journaal een gesprek met ProRail. Ierland gaat voor het eerst onder strikte voorwaarden abortus toestaan. Abortus is bijzonder omstreden in het streng katholieke land. Ierse vrouwen weken daarom uit naar Groot-Brittannië. Het debat erover leidde vorig jaar weer op... toen een zwangere vrouw overleed na een bloedvergiftiging. Een abortus had haar leven kunnen redden. PvdA-vicepremier Asscher wil zelf geen premier worden. Na nieuwe verkiezingen laat hij het premierschap liever over... aan PvdA-leider Samson, zegt hij tegen de NOS. Volgens Asscher lijkt Samson bereid de lijst te trekken... en wordt hij dan hopelijk ook premier.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 Het weer dan nog, eerst nog kans op motregen, later af en toe wat zon, maar ook veel bewolking. Het wordt tussen de 17 en 21 graden. Een ja, Beetje motregen, maar dat is niet voldoende, want het regent eigenlijk veel te weinig in Nederland. Het is een tikje aan de droge kant. We hebben in Limburg zelfs een beregeningsverbod. Daar gaan we straks over praten. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht en een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen. ...en je reis kan beginnen. Wild Arabia, de nieuwe grote natuurserie... ...onthult de mysterieuze schoonheid van verborgen woestijnen. Vol schitterend natuurschoon en eeuwenoude cultuur. Wild Arabia, vanavond bij de EO om half negen op Nederland 2.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 Die treinen waar Mark het over had, maar eerst naar Brazilië. Want gisteren was opnieuw een dag van protesten. Deze keer georganiseerd door de vakbonden. Tienduizenden mensen deden mee in steden verspreid over het hele land. In Sao Paulo, een van die steden, is onze correspondent Mark Bessems. Mark, werd het een succes voor de vakbonden? Of terwijl, kwamen er genoeg mensen? Nou, dat was niet echt een succes, nee. Um, kijk, het was aangekondigd als een algemene staking. Uh, maar het land lag gewoon niet echt helemaal stil. Betogers slaagden erin om op uh, verschillende plekken grote wegen te blokkeren. Uh, ze hebben bijvoorbeeld ook de grootste haven van het land uh, uh, geblokkeerd. Maar nogmaals, het land lag niet plat. Hier in São Paulo was het wel rustiger dan normaal. Maar dat kwam eigenlijk vooral omdat veel mensen uit voorzorg gewoon thuis waren gebleven. Uh, bussen en metro reden normaal. Ik was in de stad gistermiddag en uh, er was weinig te merken van algemene staking. En ook de betogingen trokken relatief weinig mensen. Ik ben zelf gaan kijken bij de belangrijkste betoging hier in uh, Sao Paulo, de grootste stad van het land. Er is een groot verschil met al die andere manifestaties die ik de afgelopen week hier heb gezien. Uh, er zijn geluidwagens bijvoorbeeld en vlaggen, heel veel vlaggen. een reforma politica, ja. Contra o racisme. Ik ben het Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Ja, de een is communist, de ander demonstreert tegen racisme... en veel mensen willen een politieke hervorming. Er is geen duidelijk thema waar iedereen achter staat. Er zijn niet veel mensen op afgekomen. En dat is teleurstellend. Vindt ook deze frisdrankverkoper aan de kant van de weg. Ja, het was niet echt wat hij had verwacht. Obrigado, senhor. Ze maken wel veel lawaai, ondanks het feit dat er minder mensen zijn gekomen dan uh, verwacht. Maar Mark, uh, hoe komt dat? Is er een reden voor aan te geven? Ja, het is een beetje lastig, maar ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, deze bedo bedovingen die werden georganiseerd door vakbonden. En uh, die vakbonden, het zijn eigenlijk de acht grootste vakbonden van het land... die zijn allemaal gelieerd aan politieke partijen. Uh, en politieke partijen, die zijn nou niet bepaald populair uh, in Brazilië op dit moment. Kijk, het wantrouwen tegen politici, uh, politieke partijen, politieke bewegingen... en kennelijk dus ook vakbewegingen, is erg groot. En ik denk dat dat toch de belangrijkste reden is... waarom uh, de, de algemene staking van gisteren uh, niet zo uh, is gelukt. Uh, er waren vast ook andere redenen. Bijvoorbeeld uh, dat mensen ook wel een beetje moe zijn... van al die manifestaties van de laatste tijd... Maar vooral het politieke karakter, dat heeft mensen denk ik thuisgehouden. Ja, maar dat betekent aan de andere kant dat de politiek zelf... waar de mensen dus er eigenlijk de buik van vol hebben... maar dat die politiek een beetje op adem kan komen. Nou, dat valt nog te bezien. Want kijk, eh, natuurlijk, het was niet het succes waar de bonden op gehoopt hadden. Maar van de andere kant, er werd wel weer gedemonstreerd... in een land dat eigenlijk helemaal geen traditie heeft van demonstraties. Uh, en toch tienduizenden mensen op straat. Nou, dat is een signaal aan de Braziliaanse politiek, denk ik. Uh, de onvrede uh, die is nog lang niet verdwenen, dat kun je toch wel concluderen. Het kan zomaar weer oplaaien. Gisteren, nou ja, niet echt. Maar wat uh, misschien over twee weken, als de pauze op bezoek komt um, en de ogen van de wereld opnieuw op Brazilië gericht zijn, wie weet gaan er dan weer mensen de straat op. Mark je dankjewel voor jouw verslag. Dan in, naar Nederland. Den Bos, uh, Mark had het er net al over, de werkzaamheden aan het spoor. Die zijn uitgelopen. Contact met Ellis in het hout van ProRail. Um, goedemorgen, waarom zijn die werkzaamheden uitgelopen? Ja, we hebben de afgelopen 15 dagen hebben een enorme klus geklaard op station Den Bos. Alle sporen zijn vernieuwd, er is een nieuwe brug geplaatst. Um, gisteren is er uitgebreid getest. En tijdens het testen van alle systemen, alle beveiligingssystemen, nou, alles wat je maar tegenkomt. Um, is, er een, uh, is er een storing uh, zijn we tegengekomen en die moet dan worden opgelost. En daardoor zijn helaas de werkzaamheden iets uitgelopen. En wat voor storing was dat dan? Uh, gisteravond zijn we, gistermiddag is er, een, uh, is er een, uh, zijn we een bovenleiding tegengekomen die niet goed functioneerde. Nou, op dat moment gaan de herstelploegen naartoe om dat te repareren. En niet goed functioneerde, en... dat betekent er ging gewoon geen stroom door. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Ja. Ei, hij hing niet goed. Hij hing niet zoals hij er moeten hangen. Aha, goed, dat kom je dan tegen. En dat betekent dan vervolgens dat uh, het, het, de datum, of het tijdstip eigenlijk van half zeven niet gehaald wordt. Ja, en uh, op zo'n moment dan moet er een herstelploeg naartoe. Dan moet alles worden gerepareerd. Dan moet alles weer worden getest, echt van A tot Z. En uh, dan kan er worden opgestart. Want we kunnen ook echt pastijnen laten rijden op het moment dat het allemaal gewoon goed is. Ja, en nu rijdt er geen enkele trein uh, nog. Afhankelijk was het idee vanaf half zeven, maar die prognose is bijgesteld. Ja, ja helaas hebben we dat moeten bijstellen naar half acht. Uh, reizigers die kunnen, die kunnen nog wel gewoon van, uh, van en naar station reizen... alleen dan nog even met de bus, zoals het de afgelopen vijftien dagen was. Ja, uh, maar is Den Bosch compleet onbereikbaar? tot half nou, acht. Niet, niet onbereikbaar, maar met de bus dus nee, wel, maar helaas precies, niet met, met de trein. Precies, met de trein, trein want wij met over de treinen natuurlijk. Goed, ja. tot, tot half acht. En uh, dan gaat het weer, uh, weer rijden. Dan weet u uh, dat alle testen goed uitgevoerd zijn? Zoals er nu naar uitziet wel, ja. Goed, dan nou, nou, nou, nou, dank ik u. En uh, dan zeg ik tegen iedereen nog een uurtje geduld. Dank u wel. Alice in het Hout van ProRail. De Tour de Frans, euh, dan laten we eens kijken hoe dat gaat bij onze oosterburen. Want die hebben toch wel reden voor een, uh, vrees, voor een feestje. Maar de euforie over de Duitse prestaties... die lijkt nog niet op, over te lopen op radio en televisie. Althans, niet zoals wij dat doen. Van Poppel, en Kittel, Kittel, Kittel, Kittel. Kittel, Christophe van Poppel. Grijpel. grijpel, grijpel Gittel, Kittel. Kittel. Kittel. Kittel. Kittel, Kevin Liss. Kruipel, Sagan, Kittel, Cavendish. Nee, nee, nee, nee. Tony Martin gaat de tijdrit winnen. En dat... Het is de tour van de Duitsers. Volgens de Duitse krantenkoppen. Want de etappes worden nog steeds niet rechtstreeks uitgezonden op de nationale zenders. De ARD steigen met wirkung uit de der Tour de France. Uit. Nadat een jonge Duitse renner wordt betrapt, besluiten de ARD en de ZDF er in 2007 mee te stoppen. Er is die die de beslissing om de der Tour uit te bis die zijn. Duitse wielenliefhebbers moeten het doen met Eurosport. Vijf Duitse overwinningen in de Tour veranderen daar niets aan. Dan. Een sturz, der das Feld zerriss. Niet betroffen Marcel Kittel am Hinterrad van André Greipel. Marcel Kittel gewinnt. Natuurlijk worden Kreipel de Duitse successen van. niet genegeerd. Tony Martin und die Tour. An diesem Tag war das een Geschichte mit Happy End. De Duitse televisie heeft ook weer oog voor de heroïk van het wielrennen. In den vergangenen Tagen schleppte zich Tony Martin met nessenden Wunden die Pyrenäen hinauf. Zo wordt de Leidersweg van Tony Martin na zijn valpartij uitgebreid belicht. In gleichem Maße wie die Wunden heilen. Wächst das Selbstbewusstsein. Ook is er aandacht voor het jubileum van Tourveteraan Jens Vogt. Seit 1998 ist er immer dabei. Also alles in Allen grob gesagt. Een jaar van mijn leven heb ik met de Tower gebracht. Maar het duistere dopingverleden blijft een belangrijk thema. In Sattel, Berg, daar is de Britte Froome. onaantastbaar in de Pyreneeën. Met leistingen die op sceptisch stoßen. De overmacht van gele truidrager Chris Froome wordt met argusogen bekeken. Een deskundige mag uitleggen waarom de prestaties van Froome. Duiden op het Alles over 410 watt gilt als verdächtig. Wer meer als 450 watt im Durchschnitt tritt, den nennt hij een mutter. Ook Duitse wielrenners worden nog steeds zeer kritisch benaderd. De hoop is gevestigd op de jonge renners. 100% dopingvrij, lautet ihr öffentlich erklärtes motto. Ze zien zichzelf als het gezicht van de schone generatie. Um, we zien dat genauso. Und, uh... Om te winnen hebben ze de ARD en de ZDF niet nodig. Maar volgens deze verslaggever hebben ze alleen een toekomst als ze ook de toeschouwers weer laten geloven in een schone wielersport. Doch Kittel en Degenkolb wissen dat hier sport nu een toekomst heeft, wanneer de nieuwe fahrergeneratie weer mensen daartoe brengen kan aan saubere profis te geloven. De saubere profis, de Duitse successen in de Tour, en dan zonder verboden middelen, zoals ze zelf zeggen. De bijdrage was van onze buitenlandredacteur Anita Koeling.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 De hit van, uh, van vorig jaar. He. Chris Berry trad toen ook op uh, tijdens de sportszomer. Maar misschien weet u dat nog op uh, Radio 1. Dit was van toen Second Best heet het nummer. Op Curaçao is gisteravond de film Tula de Revolt in première gegaan. Vanaf het moment dat de eerste scènes werd geschoten... heeft het eiland met spanning uitgekeken naar het resultaat. Voor Nederland is Tula wellicht nog onbekend. Maar op Curaçao betekent Tula wat Mandela betekent voor Zuid-Afrika. Correspondent Dick Draaier was erbij in Willemstad. You look me in the eye, boy. Need I Tula, they're free. The French have done away with slavery. We come to join the revolt. Where is the one that I Tula? Tula de Revolt blijft dan eindelijk zijn première op Curaçao. Precies een week nadat de film in Nederland voor het eerst te zien was, mocht het Curaçao publiek gisteravond kennismaken. Het verhaal van de grootste slavenopstand op Curaçao, geleid door Tula, vormt een belangrijk onderdeel van de Curaçaose identiteit. De film is dan ook niet zomaar een film die je op de donderavond pakt om de avond te verstrooien. De red carpet bij Curaçao's grootste bioscoop vormt de opmaat voor alle lof... die de film hier ongetwijfeld zal oogsten. Al was het maar omdat de helft van de eilandsbevolking... op een of andere manier heeft meegedaan aan de film. Uh, soldaat. Nee, echt een figurante rol. Maar ik heb ervan genoten, ik had het nooit willen missen. Ik was uh, gevangen genomen soldaat. Wij, werden, wij waren de enige gevangen genomen soldaat in die tijd. Want normaal werd iedereen doodgeschoten natuurlijk. Dus. Ik heb de leeftijd afgebracht bij uh, Dirk de Lint, die is al mijn baas... Moet er wel op een matje komen en uitleggen wat er gebeurd is. Ik was de local producer. Ik was de echte slaaf in de film. <laughs> Heb je het al ervaren? Nou, dat er was heel erg veel werk. Dat was wel heel erg veel werk. Het politiek onrustige Curaçao worstelt al decennia lang met haar eigen identiteit. Het verhaal van die ene slaaf die durfde op te staan om zijn vrijheid te eisen... is een voorbeeld voor velen hier. Slaagt de film ook in die opzet? Helpt de film Tula bij de strijd voor eigenwaarde op Curaçao? Regisseur Jeroen Leinders Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ja. De reacties hier zijn natuurlijk wel heel belangrijk. Dat is het verhaal van Curaçao. Dus, uh... nou, Curaçao kijkt natuurlijk op een andere manier naar jouw film. Hè. Allereerst de helft die vanavond komt heeft geloof ik ook meegespeeld. Ja, dat maakt het erop <laughs> en De plaatjes zijn bekend. Ja. Denk je dat in de discussie over slavernij... Speelt Tula uiteindelijk een belangrijke rol voor Curaçao? Hele belangrijke rol. Ik denk dat Tula heel goed laat zien hoe, uh, ja, hoe Nederland uh, toen heeft gehandeld. En ik denk dat uh, ja, de emoties daarover leven gewoon nog steeds. Dus als Nederland daar iets ja, meer begrip voor zou opbrengen, dan zou dat heel veel helpen. Nou, ja. Want dat is ook waarom je die film gemaakt hebt? Dat is precies waarom ik die film gemaakt hebt, ja. En die mening wordt in vele varianten door de bezoekers op de première van Tula de Rivot gedeeld... Ik denk dat elke vorm van kunst die over dit onderwerp gaat... dat je dan op een andere manier over deze moeilijke problematiek kan praten. Kunst is een hele mooie manier om deze dingen ter discussie te stellen... en om een dialoog daarover te... Ondanks, ondanks het feit dat het gedramatiseerd is en historisch wellicht niet helemaal... Dat maakt, dat maakt niet uit. Dat is de, de vrijheid, de keuze van de, um, van de kunstenaar, van de regisseur... Toelaat de Rivot draaide gisteren in zes zalen en zal Curaçao voorlopig nog wel even bezighouden. Omdat er uh, ontzettend veel vormen van slavernij nog steeds aanwezig uh, zijn. En zelfs in, in de opvoeding van kinderen. Zoals we met, met kinderen praten: moet je bim, moet je halen, moet je. Dat is eigenlijk ook een beetje een vorm van slavernij. Maar gaat die film daar dan mee helpen? Ja, ik ga ervan uit dat, ze, dat mensen. Ja, niet iets van leren. Ja, Tula, de revolt is dus ook op Curaçao in première gegaan. De reportage werd gemaakt door Dick Draaier. John Bakker, voor de verkeersinformatie. Het is zomer, het is vrijdag. Ik schat zo in dat er nog geen files staan. Ja, helemaal goed. Nee, ik heb echt helemaal niks te melden. Uh, maar ja, bij Den bos, maar dat is uh, ruim bekend, rijden de treinen nog steeds niet. Nee, rijden op op bussen, 8. gaat nog even duren. Uh, waarschijnlijk tot half acht. Ja, precies. Uh, heb je ook nog een verwachting voor vandaag? Ja, is moeilijk. Uh, vanochtend verwacht ik eigenlijk uh, nou, helemaal niks. Ja, er zal misschien ergens een aanrijding gebeuren helaas. Maar dat zal dan voor wat file zorgen. In de loop van de middag uh, gaat het wel drukker worden... want uh, dan krijgt uh, de, het laatste restje van Nederland uh, vakantie. In het midden van het land gaat dan uh, met, uh, met verlof. Dus dat zal ongetwijfeld wat, uh, wat files gaan veroorzaken vanaf het middaguur. Ja, en wat verwacht je die dan? Uh, in Nederland gaan we dan uit van uh, de wegen. Vooral in het midden van het land en uh, bij mooi weer... ook nog eens een keer richting, uh, richting de kust. In het midden van het land praat ik dan rond, uh, rond Apeldoorn a 50 A28. Dankjewel, Dion. John. Zonbakker bij de ANWB. Weet u nog hoe lang het geleden is dat het regende. Misschien zegt u, nou, pas toch. Uh, maar toch is er in Noord en Midden-Limburg vanaf vandaag een beregeningsverbod van kracht. Het waterpeil in Sloten en Beken is er te laag om akkers en weilanden te besproeien. Anke van Rij is van het waterschap Peel en Maasvallei. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik stel die uh, retorische vraag, want u kunt allemaal van allerlei dingen tegen mij zeggen, maar ik hoor toch niet uh, in de huiskamer. Maar. Uh, het heeft toch recentelijk heel erg geregend. Uh, wat was het ook alweer? Uit de waarden die blank stonden? Uh, dat, dat beeld is er inderdaad wel. In, nou, beeld, uh, en, dat beeld was toch werkelijkheid? Dat was zeker ook werkelijkheid. <laughs> Zo is het ook. <laughs> ja. uh, in Noord en Midden-Limburg heeft het ook geregend... maar daar heeft het gemiddeld minder geregend dan in de rest van Nederland. En de droge periodes, die, die, de, de droge dagen zijn al een tijdje bezig... waardoor we eind juni al dachten van, uh, uh, minder dan de, of, uh, als de helft van de beken beneden een bepaalde afvoer is, dan, ja, dan, dan we houden we de beken in de gaten. Maar dan moeten we een onttrekkingsverbod instellen. Ja. En uh, dat was het geval al eind uh, juni. Uh, toen viel er weer wat regen, maar uh, dat was zodanig uh, weinig voor uh, Noord-Limburg dat we hebben moeten besluiten om toch dat onttrekkingsverbod in te stellen. Maar uh, valt er dan zo weinig uh, regen überhaupt uh, in, uh, in Limburg? gemiddeld gezien wel minder dan in de rest van Nederland. Oh ja? Hoe kan ja. dat dan? Dat is een goede vraag. Ja? <laughs> ja. <laughs> doen jullie iets wat wij niet doen? <laughs> uh, nee, nee. Dat <laughs> Wonen in het prachtige Noord-Limburg. Ja, dat wel. Waar het bijna nooit regelt, daar kan je dan ook mee adverteren. <laughs> oh nou ja, dat is misschien wel heel... Uh... Maar goed, uh, je zit er ondertussen ook ook uh, mee. Tenminste, het lijkt me dat het niet prettig nieuws is voor de boeren. Uh, er zijn ongeveer 600 uh, ja, boeren, vergunninghouders en, en of melders die gebruik maken van dat onttrekken uit oppervlaktewater. Uh, veel daarvan die kunnen ook onttrekken uit grondwater, dus die kunnen dan toch beregenen. En de, de kapitaalintensieve teelten, zoals we dat noemen, dan, dan moet je denken aan fruitteelt, groenteelt, bloemen, en bomenteelt. Yeah. Uh, die mogen wel uh, onttrekken uit oppervlaktewater, want die kunnen niet gebruik maken van het grondwater omdat dat... Uh, nadelige gevolgen heeft voor de teelt. Oké, okay, dus die mogen dat wel op die manier ja. doen. Maar we zitten pas aan het begin van de zomer. Het is 12 juli. We verwachten natuurlijk een schitterende zomer in Nederland. Ja. Wat zijn de problemen die dan nog meer om de hoek komen kijken? Nou, Wij houden het waterpeil in ieder geval in de gaten... en doen er alles aan om het water zo efficiënt en effectief mogelijk te verdelen. Bijvoorbeeld door stuwen omhoog te zetten... om het maaien te beperken waar dat mogelijk is van de beken... En uh, we hebben gelukkig nog voldoende water aanvoeren vanuit de Maas. Um, waardoor we het water ook goed kunnen vasthouden. En uh, hopen op, uh, ja, dat we het water goed kunnen vasthouden voor de droge en uh, uh, mooie periode die nog gaat volgen. Ja, ja precies. Nou goed, het is, uh, het is duidelijk uh, beregeningsverbod uh, bij u. Mevrouw Van Rij, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Elke werkdag bakken we boten uit het NOS Radio En Journaal. was dat this love. Het NOS Radio en Journaal Media overzicht. Katrien Straatman. Ontwikkelingsgeld mag voortaan worden gebruikt om militaire missies en soldaten te betalen. Dat schrijft de Volkskrant. Vanaf 2014 is daar elk jaar 250 miljoen euro voor. Het staat in een conceptbrief van het kabinet aan de Tweede Kamer. Volgens de krant wordt het plan waarschijnlijk vandaag in de ministerraad besproken. Met deze beslissing hebben de VVD en de Partij van de Arbeid een compromis over de bestemming van die 250 miljoen euro. De VVD vond dat het geld ingezet kon worden voor de vredesmissie en zelfs voor de Patriot-missie in Turkije. De Partij van de Arbeid was daar veel terughoudender in en vond de ontwikkelingsrelevantie belangrijk. In het AD staat dat de Summer School een groot succes is. Dit jaar krijgen leerlingen van 14 middelbare scholen... voor het de kans om in de zomer alsnog over te gaan. De eerste resultaten van het experiment zijn veelbelovend. Van 52 deelnemers zijn 45 scholieren alsnog doorgegaan naar het volgende schooljaar. De Telegraaf meldt dat beveiligers op Schiphol makkelijk aan een gedragsverklaring kunnen komen. Volgens de krant melden bronnen op Schiphol dat zo'n verklaring door kwaadwillende via een omweg is te krijgen. Nationaal coördinator Terrorismebestrijding zegt dat er zwaardere eisen moeten worden gesteld. Volgens de coördinator moet Schiphol erop toezien dat medewerkers intensiever worden gescreend. Nederland kan zich opmaken voor de komst van de Taiwanese rockband Mayday... ook wel bekend als de Chinese Beatles. De Volkskrant schrijft dat concertorganisator Mojo... nooit eerder van ze had gehoord toen ze de vraag kregen... of ze de band voor 16.000 man in de Ziggo Dome wil laten spelen. In China is de band, is de band mateloos populair Mayday. dus. <middels> Klik leuk, toch? Ja, na het bekijken van filmpjes op YouTube en vertrouwen in zijn Chinese collega's... besloot hij de band naar Nederland te, te halen. Vandaag begint de kaartverkoop. Hij heeft geen idee hoeveel fans er in Nederland zijn. Om de Chinezen overigens naar Tsikkodome te lokken... krijgt de organisator hulp van een bureau... dat reclamemateriaal naar het mandarijn vertaalt. Goed, klonk best aardig. Dat gaan we zo doen. Een, kloplach, een klopjacht op Sumatra. Er zijn daar zeker honderd gevangenen ontsnapt. Dat gaan we zo over praten met onze correspondent Michel Maas. Het kabinet heeft na vandaag, want ze vergaderen nog één keer... ook een paar weken vakantie. Straks een gesprek met vicepremier Lodewijk Asscher. En het Cohen. Op 18 september in Ahoy, Rotterdam. Met The Old Ideas World Tour. en Nu een extra show op 20 september in de Ziggo Dome Amsterdam. Voor tickets en informatie, kijk op greenhousetalent.com. Carglass heeft een speciaal aanbod voor ANWB-leden. Alleen bij Carglass ontvangt u als ANWB-led bij een sterreparatie of ruitvervanging... gratis onze professionele ruitenreiniger en een microvezeldoek.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 Beleef nu in het Bonnefante Museum Maastricht de hoogtepunten van de schilderkunst van net voor de Russische revolutie. Met spectaculaire kunstwerken van Maskov tot Malevich. De grote verandering, dit moet je zien. Ah, wat een warmte. Gauw die airco vol. Al gedaan. Uh! Wat een lucht! Ja, ik weet het. Heeft hij heeft al een paar dagen. Vies, hè? Hoog tijd voor de gratis airco-check van QuickFit. Rij snel even langs of kijk op quickfit.nl.